Vijf uur. Freddy Fantine met het NOS journaal. Het debat in de Tweede Kamer over Marokkanen heeft geen nieuwe standpunten opgeleverd. De PVV had het debat aangevraagd na aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Volgens PVV-leider Wilders werd in de discussie die daarop volgde ten onrechte gesproken over voetbalgeweld. Hij vindt dat problemen die worden veroorzaakt door jongeren van Marokkaanse afkomst te vaak onbesproken blijven.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 Door de samenwerking moet onder meer de aansluiting van de treinen met de bussen en trams beter worden. Het weer. Vannacht minima rond het vriespunt. Overdag overwegend bewolkt met misschien een beetje sneeuw of regen. Het wordt 6 of 7 graden. In het weekeinde wat meer zon en dan kan het 7 tot 9 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800-1121. Of anders 0800-1101. Bel uh, dat nummer als je een antwoord weet op een van de vragen. Anneke wil weten waar zilvervisjes vandaan komen. En wat, uh, waar de uitdrukking iets onder de leden hebben vandaan komt. Uh, Kees die had gezien dat in de supermarkt er suikerklontjes verkrijgbaar zijn. Dezelfde hoeveelheid voor 95 cent. En als je iets verder kijkt, staan ze er ook voor 2 euro. Wat is dan het verschil tussen die suikerklontjes? Kees, uh, ja, dat is dus de vraag van Kees. En Hubertus, die is 70 en die uh, had zijn rijbewijs... Uh, dat moest verlengd worden en dat kon alleen als die ter keuring ging... En dat kostte flink veel geld. Nou, we hoorden net van Theo Bakker dat dat kan voorkomen als je iets onderleden hebt. En zo komen we weer terug bij de vraag waar die uitdrukking vandaan komt. En je kunt ook nog bellen als je nog iets bij wilt dragen aan de vraag van Martin. Is er een groepering of een religie die gelooft dat de mens zichzelf op aarde heeft geplaatst? 0800-1121 of nachtzuster-apenstaatje-omroepmax.nl als mailen even makkelijker is. At Nachtzust, nachtzuster op Twitter of um, www.omroepmax.nl slash nachtzuster als je mee wilt chatten. Wat een mogelijkheden zo allemaal achter elkaar. De makkelijkste blijft nog steeds 0800-1121. Joan Osborne is dit. en one of us. Joan Osborne was dat en What if God was one of us. Uh, Toos Webkens, Toos, ben je er nog? Hallo. Oh, dat is niet Toos, dat is Timo. Dat hoor ik zelfs aan de hallo. Oh. Hoi, ja. Timo. Hi. <laughs> hallo. Moet je niet even naar Toos zoeken nog dan? Nou, ik ga eens even kijken of ze hier. Toos, Toos. Ja, ik denk dat Toos uh, KPN heeft. Oh. Ik het, zeg het dus, Timo. Uh, nou, ik had drie aanvullingen. Mooi. Uh, die mevrouw die zei van, het gaat niet naar de belastingen, weet je nog in het begin? Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat dat een misverstand is, want ik heb ook zoiets op de radio gehoord. <laughs> maar dat ging erover van dat de belasting er niks wijzer van werd, zeg maar. Dat het budget neutraal was. Maar dat is, uit, is gewoon. Het werd toen uitgelegd dat het een verschuiving was van de nietwerkende naar de werkende. Dus met andere woorden, de nietwerkende. Zoals die meneer heel goed uitlegt, trouwens. Ik ben ook een stuk wijzer geworden, want ik ja, ja. kan niet. Maar het gaat er dus om dat de, de nietwerkende meer belasting gaat betalen en dat de werkende minder belasting gaat betalen en dat de fiscus er per se niks van opschiet, niks meer opschiet. Ah, dus dan ja. gaat het niet naar de belastingen, het gaat naar in feite wordt het overgeheveld naar de werkende. Ja, nee, ja dat, uh, dat, ik, ja, dat is nog even een toevoeging aan inderdaad het, uh, het verhaal. Dus, Volgens mij is die vraag... Het de belastingen, maar het gaat niet naar ja. de belastingen. oké. Okay. Okay. Dankjewel. Nou, dan die... Uh, het was eigenlijk geen vraag, maar ik viel me wel op, zeg maar. Ik luister uh, vaak uh, zondags naar Funix. Ja. Want dan is er niks op... Ja, er is wel iets, maar dan is er iets anders op Radio 1. En dan is er ook iets anders op BNR, dus dan kom ik bij Funix uit. Echt waar? Ja. Oh, Timo toch, ja. Uh, daar is het programma met Manu. Hoe heet dat, weer spoken? <laughs> ja. Nee. Oh. Nou, moet je maar eens naar luisteren. Dat is echt leuk, hoor. Oké, okay. ja. Uh, het is ook tussen 9 en 10. Ja, nu ja, is het wel dat... genoeg, Timo. Want oh, we gaan okay. niet op Radio 1 heel uitgebreid reclame maken okay. voor andere zenders. je het ieder vindt. Ja. daar wordt vaak uh, Nederlandstalige hip-hop gedraaid, moderne. Ja. Ja. Dat is ook van de jeugd. Ja. Maar die articuleren wel heel duidelijk. In de Nederlandstalige hip-hop? Ja, de Nederlandstalige hip-hop zien. Tenminste, nou ja, dat wordt vrij duidelijk gearticuleerd, vind ik wel. Nou. Nou ja, ik hoorde laatst een liedje van The Poetry Pusher. <laughs> 1 0 1 1-0-0-1 of zoiets. Nee, maar Timo, natuurlijk zijn er liedjes in de Nederlandstalige hiphop... die goed worden gearticuleerd. Ja, maar dat is, echt, dat is niet alleen ja. dat nummer, maar ook andere nummers. Ja, maar het begrijp ik wel wat je bedoelt. Want het is natuurlijk ook... Uh, hiphop draait vaak veel nog meer om de... of om, om, om, Ik wil lyrics zeggen, maar dat is op Radio 1 natuurlijk helemaal onbegrijpelijk. Nee, maar, maar om uren... de teksten dan... Uh... Ja. Dan, uh, uh, ja, dan bij uh, wat melodischere liedjes. Dus dat is nee, maar puur een... Nederlandstalige hiphop. Want Engelstalige hip is dan weer juist niet te verstaan, tenminste. En vorm door mij niet in ieder geval. Ja, en vaak is dat dan weer slang. Oftewel uh, uh, woorden die wij als uh, oh, kaaskoppen ja. dan niet altijd kennen. Timo, ja. wat zei je nou? Dan is er niets op Radio 1. Hebben, zenden wij ook stilte uit? Nee, dan is er sport. Oh, <laughs> <laughs> oh oké okay. nee maar daar blijven mensen toch wel naar luisteren ondanks dat jij een reclamespotje voor Funix uh, aan het produceren okay. bent ja en dan uh, uh, nog die vraag van Mar Martin over uh, is er een religie die ja, is er een religie zeg maar die er vanuit gaat dat een mens zichzelf op aarde heeft gezet Ja. nou daar kom ik niet, niet helemaal precies maar ik kom wel een aardigend uit in de buurt ten eerste moest ik denken aan een bot aan een boek, en dat heb ik nooit gelezen, maar die titel is me wel bijgebleven. Uh, Were the Gold Astronauts, dat bestaat. Zeg het nog eens. Were the Gold Astronauts. In ieder geval iets met gods en astronauts zit er in die titel. Ja, ja. Were the gods Astronauts, volgens mij heette het. Oké. Okay. En dat, gaat er in, dat wordt er in ieder geval over verteld... dat ze met ruimteschepen waarschijnlijk naar de aarde zijn gekomen... en met de piramides en dergelijke. Dat in die hoek zal het wel zitten. Ja. Maar waar ik zelf veel meer uh, liefhebber van ben... is, en dat volgens mij is dat gewoon een, zeg maar een, een vrij eenvoudige weergave... van de uh, Bhagavad Gita, onderdeel van de Mahabharata, zeg maar... het Hindoestaanse geloofsteksten. En dat is het boek Vingerwijzingen van... Sri Nisakadatta Maraj, uh, geschreven door een van zijn oudste leerlingen, Ramesh S. Balsakar. Mm -hmm. en, en die gaat, ja dan moet ik het even in mijn eigen woorden zeggen hoor. Ja doe dat mee, maar, dat vinden we fijn. Ja. Die ik, maar hij gaat eigenlijk min of meer vanuit dat er is, er is één subject, één subjectiviteit, één absolute subjectiviteit. Dat is zeg maar de grote leegte. Mm -hmm. Dat is, een, dat, dat is ik, dat is het, de, ja, subjectiviteit is ik, het ik. En op, de, op het moment dat die zich, zeg maar, bewust wordt, dan, dan, ja, leegte is niks, zeg maar. En op het moment dat die zich bewust wordt, dan komt er dus, zeg maar, verschijnt er bewustzijn ja. in die leegte. En dat is dan licht. En dat licht, zeg maar, dat, als dat, zeg maar, in een cirkeltje draait, dan is het materie, zijn bolletjes licht, zeg maar, <lacht> gecondenseerd licht, als het ware. En als het levende materie is, dan worden die bolletjes worden zeg maar, bezield als het ware door het licht zelf. Dus in feite, als je het zo bekijkt, dan is de mens is geen mens, maar is de mens gewoon bewustzijn, godsbewustzijn, uh, wat zich per ongeluk identificeert met het lichaam waar het in huis houdt. Nou, ik vind het ingewikkeld om uh, 13 minuten over vijf, maar er zijn vast mensen die het begrijpen, Timo. Oké. Okay. <laughs> ik ja. ik hoor dan een lichte teleurstelling in je, uh, ja. in je stem, omdat je zo je best doet. Maar het, het, ja, een... ik dacht dat het duidelijk zou zijn Nee, dat maar denk het... ik ook. Ik denk dat het inderdaad, als ik, uh, als ik iets wakkerder was, dat, dat je het heel duidelijk had uitgelegd. De... Maar dan, dan is de mens gewoon zeg maar, een soort van vat van herinneringen en conditioneringen, waarin zeg maar, uh, ja, het bewustzijn, het waarnemen, het kunnen waarnemen ja. überhaupt, Zeker nou ja, ongeluk dit... me Je hebt in ieder geval op, uh, op, uh, zelfs op twee manieren volledig antwoorden gegeven op de vraag van Martin. En nog iets, en nog iets trouwens. Nog iets, uh, nog iets. Ja, ja nog één een klein, een klein dingetje. Als je, als je daarvan uitgaat, zeg maar, dan is er geen sprake van reïncarnatie. dan is er sprake van co Want dan is het wow. zeg maar, ja, zijn we gewoon Naast elkaar. één persoon die tegelijk geïncarneerd zijn. Ja co-incarnatie. Nou, ja. weer wat geleerd. Dankjewel, Timo. Oké. Okay. Goeienacht. Hoi. Hoi, Wienand. Ja, daar dag. Met Wienand. Hallo, Wienand. Ik had een vraag over de uitdrukking. Uh, waar die uitdrukking een hart onder de reemsteken vandaan komt. Oh ja, die hebben we ook al eens gehad. Ik vind het een vreemde uitdrukking. Ja, daar zijn, daar zijn vele uitleggen bij. Uh, ja. uit, uh, verklaringen bij. Um, maar goed, ik ben toch nog op zoek naar iemand met een etymologisch spreekwoordenboek. Wat, een, wat volgens mij een combinatie van twee dingen is. Maar in ieder geval iemand uh, die nog even kan vertellen waar iets onder de leden hebben vandaan ja. komt. Dus als die dan meteen eventjes weer de definitie van hart onder de riem erbij wil halen, dan zijn we in één keer klaar. Ik ga op zoek naar een antwoord, Wienand. Ja, dat is goed. Dankjewel. Het zijn, zijn trouwens uh, Baleenwalvis en tandwalvis. Maar dat is weer een andere uh, vraag. Dat we het wel even weten. Ja. <laughs> Hadden we het over walvissen? Ja, dat hoorde ik ook aan het, aan het laatste even de laatste keer. Oh, joh, dat is alweer... Uh, ja, goed. Berlijn walvissen en... En tandwalvissen. Oké, okay. staat genoteerd. Dankjewel, Wienand. Oké. Okay. <laughs> Doeg. Dag. Toos. Ja, hallo. Hallo, daar was je. Uh, Astrid, ja. uh, ik had even geweld vorige keer hè, over die cd van Maxima... ...ik wou wel even zeggen dat ik je heel attent vond dat je direct het antwoord van die mevrouw wist. Kijk. Nou, Maar ik weet uh, denk wel het goede antwoord van andere leden hebben. Ja. Nou, die mevrouw die zegt van onder de ogen en wit en, uh, en niet zo rood... ...dat heeft alleen maar met bloedarmoede te maken... Dat kijk je of je broeder en moeder hebt of niet. En oh. of die lymfeklieren, nou dan gaat het meer over de richting van kanker. Maar het ligt niet zo moeilijk. Uh. Het is bijvoorbeeld, uh, ik zal het aan de hand van het voorbeeld geven. Ja. Als je bijvoorbeeld een kind hebt en het kijkt dan kijkt al een hele maand niet zo fris uit. of wat minder functioneel. en dan komt de griep. Ja. Dat heeft uiteindelijk. Nou dan zeg je van. eigenlijk had hij die griep al langer onder de leden. Ja. Dus het is eigenlijk het uitsluiten van het ene en het uitkomst van het andere. Ja, maar dat betekent het. Maar, maar onder welke leden had dat kind het dan? Ja, dat, dat, is, dat, dat, dat geldt helemaal niet voor het spreekwoord. Ja. Het is gewoon, het ligt helemaal niet zo moeilijk. Dat is gewoon een spreekwoord. Hij heeft het waarschijnlijk al wat langer onder de leden. Hij heeft er al wat langer last van gehad en komt dat tot uitzicht. Nee maar, dat is, nee, maar je kunt niet zeggen dat is gewoon een spreekwoord. Een spreekwoord komt altijd ergens vandaan. Je zegt, je zegt, je zegt niet van uh, hij had het al een tijdje in zijn systeem. Je zegt hij had het al een tijdje onder de leden. Dus waar, waar, dat komt ergens vandaan. Ja, nou ja, zo kan jij het bekijken. maar. Oh. Het wordt hier in de, in de. Jij woont in Kampen. Ja. woon niet zo heel ver van jou vandaan. Nieuw Schoonbeek, dat is te doen. Met de auto. Ja, als uh, ik zou achter. willen. Ja, als je wil, hè. Maar Kampen ja. is een mooi stad of een mooi dorp. Of hoe moet je, het is heel mooi daar. Maar zo wordt het altijd wel gezegd en genoemd. Ja. En, ja. en dat is dan een griep. Maar je praat niet bij kanker. Je hebt het al langer onder de leden. Het is nee, een... ja, daar zit wat in. Ja. Kijk, ja. en zo wordt het wel bedoeld. Dat weet ik 100 zeker. Ja. Okay. En het heeft niks mee te maken met die bloedarmoede. Of uh, dat, dat is gewoon dat je kijkt van... nou heeft je kinder bloedarmoede, dan kun je in ogen zien. Mm. Maar dan, als je kind al een maand niet zo lekker is... of uh, je bent al wat langer aan het sluimen, minder actief... dan zeggen ze vaak, hij had het al wat langer onder de leden. En dan heeft het niks te maken met wat voor leden dat zijn, of wat voor leden dat zijn. Ja, maar, dat, maar het, het spijt me toos dat ik erop door blijf hameren. Maar ja, dat maakt je, juist... Je, nee, maar ja. dat is juist waarom iemand graag... Kijk, als het er niks mee te maken heeft onder welke leden... waarom zeggen we dan hij heeft ja, het onder de, het de leden? Ja, omdat een uitdrukking is. Ja, maar, maar is. een uitdrukking komt altijd ergens vandaan. Kijk, als je zegt, het is vechten tegen de bierkaai... Dat komt van de bierkade in Amsterdam, waar, waar vroeger vaak gevochten werd. En dan kon je niet winnen van de mannen die op de bierkade... want die waren de hele dag biervaten aan het in- en uitladen. En daardoor waren ze heel gespierd. Dus daarom zeg je vechten tegen de bierkaai. Nou ja, goed, dat kan, dat kan je daar zo zien. Maar het heeft in elk geval niet te maken met lymfeklieren. Nee. dus maar dan ga je naar kanker. Ik bedoel, ik ben zelf patiënt in UMCG, dus ik weet mm -hmm. er alles van. Ja. En het heeft ook niks met bloedarmoede te maken. Dat, dat hoort er ook helemaal niet bij. Maar het wordt vaak gezegd in de Volksman... Hij had het waarschijnlijk al wat langer onder de leen De symptomen waren er ja. al. Nee, maar dat heb... Heb je... dat heb je uitgelegd. Ja, wat het betekent weten we nu, maar we willen nog steeds heel graag weten waar het vandaan komt. En dat staat heel vaak in van die spreekwoordenboeken. Okay, en het nou, is... daar heb ik helemaal niet naar gekeken, want zo komt het altijd al over op mij. Ja, over. dat is ook zo. Zo heb ik er ook altijd over gedacht. En van die muziek moet ik je ook gelijk geven. Al versta je er ook niks van, maar van die kun je soms heel vrolijk worden. Ja. En, dan, en dan interesseert mij niks of ik het versta of niet. Inderdaad. Ja, dat kan ook op je gevoel werken. Is ook zo. Dank je wel, Toos. Nou, goed. Aast bij deze. Goeienacht, hè? Ja, en veel plezier in Kampen, hè? Ja, dank je wel. Peter. Goedemorgen. Hallo. Ik wou reageren op die suikerklontjes. Vertel. Nou, volgens mij heeft het gewoon te maken met of het een A, B of C merk is. Sorry? of het een A-, B- of C-merk is. Ja, maar waarom is dan het A-merk suikerklontjes duurder dan het B-merk? Want het is toch exact hetzelfde suikerklontje? Ja, maar ja, de naam, voor de naam betaal je ook. Ja, ja, ja want net, nu jij het net zegt... Net als je een, een bekende fris, een frisdrankmerk neemt, dan betaal je ook veel meer, bijna twee keer zoveel, als een, gewoon ja, het persoonlijke merk van de, van de supermarkt. Dat ja. het uit de ene en dezelfde fabriek komt. Ja, en het is natuurlijk zo dat, um, uh, uh, dat als je spersieboontjes hebt... dat het ook uh, duurder, duurder en goedkoper... Ja, daar zit wel wat in. Het zijn natuurlijk dezelfde spersieboontjes. Ja, maar soms ja. is er ook wel weer verschil, hè? Soms zit er gewoon een kwaliteitsverschil in. Maar in suikerklontjes, zeg jij, dat zijn inderdaad exact dezelfde nou, suikerklontjes. Ja, misschien kan het zijn van uh, het eerste... Of, uh, kijk... Uh... Van de aanmerker wordt denk ik van niet meteen vanaf de eerste productielijn gemaakt. Dat is meestal een, een productielijn later. Ik kan je heel slecht verstaan, Peter. Ik denk omdat je, ben je vrachtwagenchauffeur? Ik ben vrachtwagenchauffeur, ja. Oeh, ben je geladen? Ik ben geladen, ja. Oeh, zullen we heel even raad wat die rijdt spelen? Is goed. Het is echt lang geleden dat ik dat gedaan heb. Um, je weet het, je mag alleen ja of nee zeggen. Ja. <laughs> je zit er al helemaal in. Uh, heb je, ben je geladen met suikerklontjes? Nee. Oh, ja, dat was toch wel mooi geweest. Um, even kijken, kun je het eten? Nee. Um, heb jij het zelf in huis? Nee. Nee. Oh. Uh, ga je... Uh, uh, zijn het dieren? Wat is het? Of het dieren zijn? Nee. En die kun je bijna altijd ook eten. Uh, is het een grondstof? Uh, nee. <laughs> is het van hout? Nee. Is het um, van plastic? Nee. Is het van ijzer? Mm. Ja, ik mag alleen ja of nee zeggen. Dan is het nee. Uh, is het van aluminium? Nee. Is het van is, is het bijna van een soort van ijzer? Is het van metaal? Ja. <laughs> Wacht even hoor. Dus je twijfelt of het van metaal is? Want je kunt geen nee en ja zeggen als het... Een... Uh, is het... Heb je één heel groot ding? Nee. <laughs> uh... <laughs> Oké, okay, het zijn verschillende onderdelen. Ehm... Um... Maar het is een soort van, van metaal en goh, dat heb ik toch niet vaak, dat ik echt geen flauw idee heb. Is het blik? Mag ik een hint geven? Ja, misschien moet je maar een hint geven. Nou, je begon met je eerste vraag. Uh, of kan het... je het eten? Ja. Nee. Nee. Ja, het nare is dat je, behalve dat je dat we al een slechte lijn hebben, dat je nu ook nog eens een keer echt helemaal wegvalt. Ja, ik, ik rij even door een tunnel. Oh, oké. Okay. Um, ja, maar ik vroeg dus, kun je het eten? En toen zei je nee. En toen zei je. Ja. Toen, toen vroeg je niet verder. Ja, ik vroeg de hele tijd verder. Ja, ja oké, okay, maar niet of je het kon drinken. Oh, daar ga ik toch zo vaak de fout mee in, weet je dat? Ja, cool. Zijn het blikjes frisdrank? Nee. Oh, zijn het flesjes frisdrank? Nee. Oh, uh, is het melk? Nee. Is het, uh, kun je het drinken? Ja. Is het bier? Ja. Echt? Ja. In vaten? Nee, in blikjes. In blikje, blikjes bier? Die zijn ja. te gemaakt van aluminium of niet? Je hebt geen flauw idee en ik probeer me er gewoon nee. uit te redden. He. Ik ga ophangen, want ik ben blij dat ik het geraden heb. Maar die lijn die is echt waarloos. Dankjewel Peter dat je even belde is over goed. de suikerkrontjes. Okay. Doeg. Is goed. Doeg. Oh, dit is mooi. Oh, dit is zo mooi. Evelien van Bert de Koning. gaat over suiker. 15 over 10 komt Evelien uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret.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 Vijf na half elf zag ik te bellen aan haar deur. Ze maakte de lach om te open en ik ruik een zoete geur. Om tien na half elf liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe doet, zegt ze. En ze lacht er dan de bloed. Ze maakt zo'n lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Tanden bloot, ze maakt ons lichaam dronken en al de kleuren worden rood. Vijftien over drie liggen we samen in haar bot. We stoeien in het water en we pletsen als not. We laten ons lekker zakken in het heerlijk, hete sop en bezoeken Ze was mijn vuile haar en lacht zich bijna dood. de Zeep zegt ze en slacht zich op mijn bloot. Ze was mijn vuile haar. 15 na de vijf uur komt haar man terug van kantoor Met smoe gewerkt de hersens en twee propjes in zijn oor Schatzicht en ze lacht haar tanden bloot Ze geeft hem gauw een zoontje en ze deunt, dat gidioot en ze lacht haar tanden bloot Ze geeft hem gauw een zoontje en ze deunt, dat Kijk eens samen naar tv, je weet wel eens hoe de koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slap lekker, schat, slaap, want ik heb de wekker juist gezet. In het vuur denkt ze, en ze neemt een sigaret. mond ligt tot te snurken, dus ze leest nogal in bed. En vuur denkt ze, een Mondig tot een snurken, dus lees nog goed. een lekkere punt. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ja, Bert de Koning was dat. En Evelien Rutger, de Vos, goeienacht. Hé, hey, goeienacht Astrid. Hallo. Ik, ik had het, uh, een antwoordje voor je op de leden. Ja, vertel. Uh, leden, dat is niks meer en niks minder. Ribben. Nee, joh. Het betekent ribben. Nee, man. Jawel. Nee, joh. Ja? Nee, het betekent maar, en, gewoon ledematen. Ja, nee, nee. Onder, je, je hebt het onder de leden. Ja. Dat wil zeggen. Uh, dat is. Het is eigenlijk een, een oud woord voor ribben. Je hebt het onder. iets onder je ribben. Onder de leden. Ja. Mijn grootmoeder, die. Wij, wij sprongen vroeger altijd bij haar uh, van het kippenhok af met nogal geweld. En toen zei ze altijd tegen ons, denk om jullie ledenkast. <laughs> ah, leden, ledenkast? Wat is dat dan een ledenkast? Dat is de ribbenkast. Oh. Ja. Oké, okay, dus als je iets onder de leden hebt, dan, dan is het meestal uh, toch in de longen of in de... Ja. Nou ja, ik, ik denk... Meer aan het inwendige. Ja. Eigenlijk wat, wat zeg maar binnen je ribben zit. Ja. En dan kan het, dan kan het ook buiten je ribben vallen, maar. maar ik denk. Dat is, dat is dat zo bedoeld. Het leden. Dat, ja. ja een, een leden. Dat kun je ook. Leden is eigenlijk. Kun je ook vertalen als een verbindingsstuk. Ja, het kan. Maar is het ook correct? Het kan haast niet anders. Nee. <laughs> ja, ik denk gewoon aan ledematen. Maar ja. Ja, dat zijn de maten van ja. je lichaam, waar ja. ook die leden in zitten. Je, bo je botten, zeg maar. De benen. Oh. Ja, maar nou... nou nu, nu, nu kan het inmiddels wel van alles zijn. Kijk, als het, als het je ribben zijn, dan zit het er ook onder. Dus dan is het ook opeens logisch dat je zegt onder de leden. Dat is logischer dan wanneer het ledematen zijn. Dat je zegt onder je armen en benen. Dat is toch raar? Ja, nou hoe het precies met de leden met een leden zit. Echt, dat durf ik niet 100% te zeggen, maar... Ja, mijn grootmoeder die zei, dat vroeger. Ja. die zei dat vroeger altijd tegen ons. Nou ja, als nee, jouw grootmoeder had... het zei... Wat zegt u? Als jouw grootmoeder het zei... Mijn grootmoeder was vroeger huisarts in Sneek. Ja. <laughs> dus, ja, ja dan, dat, dat geeft wel iets meer uh, professionaliteit mee natuurlijk. Alhoewel grootmoeders ja. over het algemeen al heel wijs zijn. Ja, en... en... Ja, dus, maar daardoor, ik hoorde dat verhaal en toen dacht ik daar weer aan terug. Ja. ja. Want je zegt tegenwoordig wel ledenmaten en je hebt iets onder de leden. Ja. Maar het is haast een automatisme dat je dan, dat je dus dan automatisch al weet van wat het is. Mm. Het is zo een ingeburgerd, uh, ja zeg maar, gezegd dat je ja, eigenlijk niet eens bij, bij nadenkt van, wat zijn nu eigenlijk leden? Mee? Ja, maar dat, dat is, is precies het mooie van dit programma. Als ik tegen jou zeg ik, zal je, zeg: ik zal je even een hart onder de riem steken. dan weet je ook meteen ja. dat ik het allemaal goed bedoel. Alleen je, dan denk je pas later: van, Hoezo loopt ze nou een beetje een hart onder mijn riem te steken? Ja, dat zeker. Dat, ja. snap ik helemaal. dat, dat hart onder de riem, dat weet ik niet. Oh, dat wist ja. je oma niet. Nou, daar hebben we het nooit over gehad. <laughs> dat, ja, dat kan is nooit natuurlijk ook, ook. nog. Dat kan maar, natuurlijk uh, ook uh, nog. In, in ieder geval, dat is mijn. Dat wou ik even melden. Hartstikke goed. Dat dat werd verstaan uh, onder ribben. Ja. En voor wat betreft de suikerklontjes, dat heeft te maken met persing. Oh. Het ene en zeg maar het, het zoetgehalte. Het ene suikerklontje ja. heeft een grovere persing dan, dan het andere suikerklontje. Dus, misschien heb je dat wel ooit eens in een restaurant gezien, dat je dan van die hele kleine blokjes met suiker in een papiertje bij je koffie krijgt. Nou, dat is enorm zoet, hoor. Ja. Dat is, dat is zoeter dan bijvoorbeeld een grove verpakking... Van een winkel hier uh, in, in zo'n kartonnen doosje. Ja. Maar dat is, dat is vrij graf. <kuggen> dus uh, dat, heeft, dat heeft echt te maken met het, de, de, de druk waaronder het suikerpontje gemaakt is. Ja. Nou, ik, uh, ik uh, dank je hartelijk. Goed gedaan. En een goede reis nog. Ja, prettige dag. Oké, okay, hetzelfde. Hoi. Ik uh, draag even een crypto voor, want er valt natuurlijk weer iets te winnen... in deze aflevering van Nachts Dan Moet je wel eventjes de crypto ontleden. En onmiddellijk bellen naar 0800-1121... als je weet welk woord van tien letters ik zoek. Tien letters dus. En uh, denk om de IJ. Ik waarschuw maar even. Wordt hier de overheid tentoongesteld? Wordt hier de overheid tentoongesteld? 0801121. En hij moet dus bestaan uit 10 letters. Um, Bert. Goede stukje nacht. Goede stukje nacht, Bert. <laughs> <laughs> uh, ik heb een vraag, maar ik weet niet hoeveel minuten er nog over zijn. 25. Oh, kan... huh? 25? Oh, toch nog? Ja. Ik, ik hang al van vijven aan de lijn. Uh, toen ik uit, uit het ziekenhuis terugkwam, ja. en ook nog in een revalidatieverpleging, uh, toen bemerkte ik tot mijn grote verbazing dat er een uh, grote uh, witte gans in mijn tuin zich had geïnstalleerd. En uh, met allerlei bakken eten, en, maar ja goed, dat was dus door mijn buurman uh, verzonnen. En uh, ik vond het een beetje brutaal natuurlijk om het ongevraagd te doen. Om een gans in je tuin te laten logeren. Ja. Ja, jaren uh, uh, eerder had hij al aan weerskanten, want hij bezit op panden aan de aanweerskanten, had hij al poortiertjes laten maken. Nou, nou goed poortdeurtjes in de, in de schutting ja nou dat is opmerkelijk nou, uh, natuurlijk als die Ja, uh, ja. En, kijk in Suriname kun je dat wel doen maar maar hier zit je al gauw daar daar woont dan niemand maar hier zit je al gauw op grond van je buurman uh, het geval wil dat ik uh, poes heb hele lieve witte poes mm. uh, uh, ja die durf ik niet de tuin in te doen en misschien is er iemand die weet... Uh, hoe gaan een, gaat een poes met een wildvreemde uh, gans om? Maak je je zorgen om de gans of om de poes? Maak je je zorgen om wat er met de poes gebeurt... of maak je je zorgen om wat er met de gans gebeurt? Ben je bang dat de poes de gans opeet? Mijn poes ja. is erg. Erg vriendelijk, maar ik weet juist niet hoe ze te reageert tegenover een wildvreemde gans die in haar tuin, want ze ziet het echt als haar tuin. Ja, als het nou een bekende gans was, maar het is ja, een vreemde ja, gans. Ja, dan is het wat anders en, ja. en dat die poesjes dan van jongs op aan gewend zijn. En op een boerenerf zal het geen probleem geven, maar juist omdat de diertjes elkaar niet kennen, ja. vraag ik me af. Misschien is er iemand die daar enige kijk op heeft. Ja. Dat er toch opeens een vreemde vogel in je tuin zit. Ja. ja. Nou uh, Bert, misschien lukt het nog. Nog 22 ja, minuten. 0, had 800, ik nog, ja, Heb ik nog een aanvulling op die meneer Timo. Ja. Uh, die had het over een boek uh, wat in het Nederlands vertaald luidt... ...Waren de goden astronauten. Ja. En dat is van Erik van Deneke met d a Umloot. Nou ja, wat goed dat je dat weet. Ja. Dat is van uit de jaren zestig kwamen die in de tijd van de ufo's of ufo's. Nou, hartstikke goed. Er kwamen ook al die boeken, een hele serie van die, ik meen bij Kluwer, of mag je geen naam noemen, uitgegeven. Oh, nou ja, ik denk, ja. Uh, dankjewel Bert. Oké. Okay. Ik ga op zoek naar een uh, antwoord op het poezen en ganzenprobleem. Ja. Ja, doeg. Uh, dankjewel. Hoi. Duke Geldhof. goeiemorgen. Goedemorgen. Zeg het dus. Ik heb een vraag over het Koningslied. Oh jee. Ja. Nou. Op 30 april gaat, gaat heel Nederland het lied zingen, toch? <laughs> en uh, ik vraag me af, hoe komt het lied nou eigenlijk tot stand? Wie maakt dat nou eigenlijk? Ze zeggen dat we dat met z'n allen doen. Ja. Maar uh, uh, ik, ik heb die app gedownload. Oh. En daar heb ik mijn droom voor uh, Nederland. Uh, ah, wat goed worden. zegt Duke. Ja. En uh, nou, dat doen waarschijnlijk uh, 100.000 of 200.000 of een miljoen mensen. Ja. En gaan ze dat nou allemaal mixen? En is er dan iemand die het uh, door de zee verhaalt... en uiteindelijk het, de mooiste woorden eruit haalt? En ja. Gaat het zo? Ja ik, nou ja, ik weet het toevallig. Oh, zit jij in de, ja, ik, de commissie? Nou ja, eigenlijk uh, had ik zelf bedacht dat ik dat ging doen... Ja, dat zou ook wel een goed idee zijn. Ja, dat, ik persoonlijk ook. Maar, ja. uh, maar het is, uh, uiteindelijk zijn het Guus Meeuwers, Acta en de Munnik, Daphne Dekkers... en ik geloof ook Jacques Poels van uh, Rowan Hersig. Uh, maar halen ze dat dan uit al die dromen? Uh, niet uit de dromen, want dat is weer een ander verhaal. Want je, je kunt dus je droom voor Nederland doorgeven... maar je kunt ook gewoon teksten doorgeven. Ja. En uh, daar gaan dan weer uh, deze... Maar een droom is toch tekst? Ja, maar het is natuurlijk iets anders om te schrijven. Ik droom voor Nederland dat alle kinderen weer samen op straat kunnen spelen of, of doorgeven. Kinderen die spelen en alles samen delen. Wat zou ik dat goed velen? Oh, okay. Zoiets. Oh, Weet je, dat prachtig, is, prachtig. Ja, ik kan echt rijmen en dichten zonder mijn hemd op te lichten. Ja, ik. Eh, dat ook kan, trouwens. Dat kunnen heel veel mensen natuurlijk. Kan ook terwijl ja, dit ik Dit is maar, eigenlijk een soort en... uh, Sinterklaasgedicht voor heel Nederland. Ja. Maar dan eigenlijk wel koning ja. of koningin. Maar je zou het natuurlijk ook poëzie van heel Nederland kunnen noemen. Ja, dan wordt het nog mooier. Ja, het is net wat je wil natuurlijk. Maar goed, maar. En wie uh... maakt dan de muziek? Uh, John Newbank, dat is er al, hè? Dat is er al. Ja. Oh. Dat, uh, dat schijnt heel dat mooi te zijn. Je geeft gewoon het antwoord. Ja, maar, ja, maar ik, ik bedoel, ik mis nog wel eens iets in het nieuws, maar hier kon je echt bijna niet omheen, hoor, Duke. Nou, dan heb ik het gemist. <laughs> nee, dat geeft niks. Oké. Okay. Ik weet het toevallig. Nou, mooi. Ik luister even een stukje John Eubank. We, als jij nou even je droom voor Nederland vertelt, dan kijken we even of het past. Oké. Okay. Dat arm en rijk, blank en zwart, jong en oud, koning en koningin... en de vagebond met elkaar aan tafel gaan en smullen van elkaars heerlijkheden. Het is gewoon af, het lied... Dat is het, hè? Ja, ik denk, Guus moet het nog even laten rijmen. Ik zou het even aan Guus door willen geven? Agda en Munnik maken het tweestemmig. Ja? Yeah? Daphne Dekkers die doet er een tennisstand tussendoor. En dan zijn we klaar. Ja, dat Mooi. moet het dus worden, hè? Ah, wil je het nog een keer doen? Maar de, de, iets, meer, iets meer op de... Op de, op de melodie. Dat uit men reik... Blank en zwart... Jong en oud... Koning en koningin en vagebond met elkaar aan tafel gaan en smullen van elkaars heerlijkheden. Het is jammer dat John een klas van zijn vingers kreeg, maar verder, <laughs> verder is het hartstikke mooi, Duke, dankjewel. Graag gedaan hoor. Goeienacht nog. Ah. Line? Ja. Line Brouwer. Morgen. Hallo. Ja. Zeg uh, ik het weet maar. een oplossing van het uh, cryptogram. Ik heb verder geen verstand van uh, poezen en ook niet van ganzen. Ach. En ik heb het ook niet op rijm. Nou. <lacht> <lacht> maar gewoon alleen het antwoord op het cryptogram. Ik begrijp wel dat je eigenlijk denkt van nou, <lacht> is dat alles. <lacht> ik zal dus eventjes kijken, want nou heb ik nu uh, tien letters. En uh, wat was het ook weer? Wordt de overheid hier tentoongesteld? Ja. Nou, dat is een uh, Rijksmuseum. Dat was gewoon weer te makkelijk, hè? Ja, ja. Ja, dat is de ellende. Ik word ik, ik, ik heel even wakker. Ik doe de radio aan. Gewoon even naar een muziekje luisteren. Hoor ik het cryptogram, kan ik niet meer slapen. Dan nee. wil ik het oplossen. Zit je, <laughs> zit je de, de, de, de. Maar het was heel makkelijk. Zacht, ik wist het onmiddellijk. Ik denk, nou ja, ja, laat ik dan nog maar even wakker blijven. Maar ik vind het ook altijd zo fijn... Dat uh, ik kan me zo voorstellen, want er zijn altijd mensen die zijn heel erg goed in cryptogrammen en die gaan dan zitten puzzelen en die weten het allemaal precies ook wat die regeltjes allemaal betekenen en zo en die hebben dan een leuke avond. Maar ik vind het ook zo'n leuk, zo leuk idee dat ik dan een cryptogram opgeef en dat er dan in ieder geval vijf mensen in Nederland zijn die, zijn die zichzelf verbazen, die zeggen ik weet het gewoon. Ja. Ja. Nou ja, ik weet het gewoon. Ik weet nooit een cryptogram. Dat vind ik leuk. Dus vandaar dat we, dat we soms iets wat aan de makkelijke kant zijn. En dan ook nog over de actualiteit. Ja, ja. Maar um, ja, uh, en, en, en er was ook natuurlijk nog nieuws hè, rondom het antwoord. Ja, het gaat binnenkort open. Ja, of is het niet vandaag open gegaan? Afgelopen dag, in ieder geval. Ik hoorde al mijn collega journalisten... allemaal exclusief verslag doen vanuit het Rijksmuseum. Dat was heel ja, knap. Voor... Voor het publiek gaat het pas volgende week open. Ja, precies. Dus het was exclusief voor mensen die al toegelaten werden eigenlijk. Ja, precies. Nee, maar er waren inderdaad al. Heel veel mensen waren daar als eerste, dat weet ik wel. Ja. ja. Maar op 13 april kunnen wij, kunnen wij gewone mensen ook. Ja. ja. ja. ja. ja. Um, het is goed, het Rijksmuseum was inderdaad het antwoord. Dus uh, dat betekent dat er een pakketje jouw kant op. Waar woon je? Uh, ja, ik woon in Linschoten. Linschoten. Ik stuur het gewoon naar Liene Brouwer in Linschoten. En van harte gefeliciteerd en dank voor het uh, geven van het goede antwoord. Ja, moet ik nog even aan de lijn blijven voor mijn adres? Ja, of... ik weet Hoe groot is Linschoten? Uh, ja, wel... Het is niet zo dat ik nou hier de plaatselijke beroemdheid ben. Oké, okay, het is niet dat als de postbode gewoon langs het plaatsnaambordje rijdt, dat, die, dat mensen ja, allemaal oh, staan te wijzen. Ja. Daar is het, ze staat er al. Nee, oké, okay, blijf dan Op maar even wordt... hangen om het adres door te geven. Op mij wordt er geen lied gemaakt. Nee, raar is dat <laughs> toch, hè? Ja. ja, jammer. ja. Goed, uh, dankjewel. Oké. Okay. <laughs> Goedendag nog. Daag. Dag. Dag. Um, Hanna? Ja, hallo. Hallo. <tus> Ja, waar ging het ook alweer over? Over iets van afscheiding, hè? Of een groepering. Afscheiding? Oh ja, nee. Ja. <laughs> ik denk, god, ik ben, dat ze, niet volgens mij was meer. dat meer op zaterdagavond. Ja, uh, nee, het, <laughs> ging, het ging over... Um, uh, je bedoelt het religieverhaal, dat er, of dat ja. er mensen zijn... We zijn op zoek naar de naam van een groep mensen... die geloven dat de mens zichzelf op aarde heeft gezet. Dat is nou, het eigenlijk. Oké, okay, nou ik ja. weet wel, ik weet geen uh, groepering, nee. maar er is wel een heel duidelijk boek over geschreven hoe ja. dat ontstaan is. Ja. En dat boek heet Een cursus in wonderen. Een cursus in wonderen? Een cursus in wonderen. Het nou, is ongeveer 1500 bladzijden dik. Kijk. En als je dat gelezen hebt, weet je precies hoe het ontstaan is? Dat is namelijk de afscheiding geweest. Ah, vandaar het woord, ja. Uh, ja, en in het Verre Oosten noemen ze dat uh, Maya. Alles is Maya. Ja. Dus alles is, wat wij hier zeggen, dan illusie. Oh ja. uh, wij leven in een droomwereld. Oh ja. De Deze wereld bestaat helemaal niet. Dat is eigenlijk gewoon Plato's filosofie. Dat zou kunnen, dat weet ik niet hoor. Als we naar schaduwen uh -huh. zitten te kijken. Juist, juist. Ja. Er staat bijvoorbeeld in... Uh, ik heb het even opgezocht, alleen volmaakte liefde bestaat. Als er angst is, brengt die een toestand teweeg die niet bestaat. Ja. Zolang er nog angst is op deze wereld, is dat illusie, want dit bestaat helemaal niet. Uh, nou, dit is eigenlijk ontstaan, legt het boek uit, doordat uh, wij uh, van God, zeg maar, onze schepper. Uh, daarin opstand zijn tegengekomen en dat toen het ego is ontstaan. Ja, het ego en het ik. Het ego. Het oh, ik, maar, nou, oh ik... Nee, nee, maar ik vind het heel fijn, want ik vind het nooit onprettig om bijgescholden te worden. Maar het is, het is geen antwoord op de vraag, dus laten we, laten we er dan niet heel lang over uitweiden. Want ik heb nog maar 13 minuten en ik moet nog een aantal vragen beantwoorden. Oh, okay. Dat ging makkelijk. Maar dankjewel, Hanna, voor de bijdrage. Ja, ja. Graag gedaan. Dank Dankjewel, doeg. 0800 1121. Als je een antwoord weet op de vraag van Bert, kunnen een gans en een poes die elkaar nog nooit ontmoet hebben, samen door één deur. Um, wie dan wil weten waar een hart onder de riem steken ook alweer vandaan komt. En als je dan toch in je spreekwoorden of gezegde woordenboek uh, duikt, gezegde boek duikt, uh, kijk dan ook even bij onder de leden hebben. Want we vragen ons ook nog steeds een beetje af of leden echt wel ribben betekent. En Anneke wil zo graag weten waar zilvervisjes vandaan komen. Er moet toch iemand weten? Iemand moet toch ooit even aan zo'n zilvervisje gevraagd hebben? Hé, hey, waar kom je vandaan? Uh, uit de waterkraan. 0800 1121. johan Vos, goedenacht. Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen, zo ook. Ik ja. denk dat ik het uh, wel weet over het ontleden. Het is onder de leden hebben. Ik denk dat het van ontleden komt. Ontleden? Ja. Ik bedoel. Uh, Als je iemand ontleedt, uh, dan weet je wat hij onder de leden heeft. Juist. Oh. <laughs> dus dat was de eerste ingeving die ik had. Hij is leuk bedacht. Ja. Ja, dat vind ik niet mis. Nou, heb je vandaag iets onder de leden, Johan? Uh, nee, ik uh, heb het hartstikke goed vandaag. Oh, gelukkig. Nou, dat is fijn om te horen. Dank je wel. Oké, oh, okay. succes. Goeiedag nog. Doeg. Doei, doei. Margreet. Ja, hè? Nou, poeh. Goedemorgen. Ik ben speciaal met bed uitgegaan om uh, weer even mijn etymologisch woordenboek te oh, doen. Dat, uh, ja. En ik kan uh, volgens mij het definitieve uh, antwoord geven op beide uitdrukkingen. Eh, heerlijk. Ja, ja dan, dat is voor jou ook uh, prettig om ja, afscheid te nemen. Dan heb je dat weer achter de rug, hè? Ja. Uh, iets onder de leden hebben, dat uh, wordt van een ziekte gezegd, maar dat wisten we al. Ja. Uh, de leden werd uh, opgevat in de zin van de gezamenlijke lichaamsdelen. Het lichaam dus. Is dat nu uh, duidelijk al voor jou? Ja, nee, maar dat vraag dus de ik leden, mijn... De leden ja. werd vroeger gebruikt voor je hele lichaam, voor alle onderdelen van het lichaam. Dus het is gewoon de, de leden, de, de gezamenlijke lichaamsdelen. Dat werd vroeger ge, uh, daarvoor gebruikt. Ja, maar, de, maar dan vraag ik me nog steeds af, hoezo onder? Je zegt toch niet, ik heb iets onder mijn lichaamsdelen? Nou, ik zal even verder lezen, misschien oh, wordt het ja. je dan iets duidelijker. Ja. In de middeleeuwen, in het volksboek... Uh, nou, er worden een paar voorbeelden genoemd. Ja. Er wordt, ja, nee, er wordt verder niks over gezegd. Er wordt gezegd. Leden werd vroeger gebruikt als de gezamenlijke lichaamsdelen. Daar houdt het mee op? Ja, ja. nou ja, hartstikke goed. En, en hoe zit het met uh, een hart onder, de riem hart onder de riem? hart uh, onder de riem steken. Ik kan me mij herinneren. Mijn moeder zei uh, wel eens. Als ik, als ik iets gewaagd wilde doen, je hebt het hart niet. Ja. En dat betekent. Moed. Ja. En dat komt uit het soldatenlevenje. Ja. Uh, dat is. Een, uh, dat wil zeggen iemand bemoedigen en moed inspreken. Maar dat is weer uh, wanneer het gebruikt. Een soldaat die onder de riem, die schuin over de schouder. Ja. over zijn borst loopt. geen hart heeft, geen moed heeft, is een lafaard. Dus het is een ander woord voor moed. Kijk. Nou, super Margreet, dankjewel. Ja? ja, goed zo. En een fijne dag, hè? Dankjewel, en jij is straks wel terug. <laughs> ja, dat gaat lukken. <laughs> Doeg. Dag. Dag. dag. Nina? Ja, hallo. Hallo. Ja, Margreet heeft wel gelijk, maar misschien kan ik het nog iets duidelijk, duidelijker uitleggen. Ja. Um, je zegt bijvoorbeeld ook, er is een ziekte onder de mensen. Dus één van oh, de ja. mensen heeft een ziekte. Oh, dus er, ja. is een, er is een ziekte onder een van de leden van, de oh, ja. leden van het lichaam. Tuurlijk. Nou, dat helemaal goed. Ja. Misschien iets duidelijker. Nou, daar ben ik blij om. Dankjewel. Oké. Okay. Goeie vrijdag. Ja. Dag. Dag. Dag. Rob? Ja. Hallo, zeg het eens. De zilvervisjes, wou ja. ik even iets over zeggen. Ja. Uh, dat zijn inderdaad hele primitieve insecten. Uh, ze zijn zilverkleurig en ze hebben zilveren schubben. Ja. Als je er eentje vastpakt. Ik weet niet of je dat wel eens ja. gedaan hebt. Uh. Ja, regelmatig natuurlijk. <lacht> dan heb je inderdaad zilver aan je vingers zitten. Ja. Het zijn insecten, ze hebben zes pootjes. En ze eten geen stenen. Maar ze zijn gek op alles wat wij ook lusten: oh. Dus voedingsmiddelen. Uh, als je bijvoorbeeld uh, suiker in je thee schept. en je morst een paar korrels op de aanricht. dan. Uh, zijn de zilvervisjes, als het licht uitgaat, daar gek op? Zijn ze als de kippen bij? Uh, ze zijn <laughs> precies. Ja. Ze hebben met kippen niks te maken verder. Maar, oh. uh, <laughs> uh, maar het zijn wel degelijk insecten, hoor. Zes pootjes. Ze zijn uh, bekend vanwege hun uh, bijzondere seksleven ook. Oh? Ik weet niet of dat het uh, juiste tijdstip van de dag is om het daarover te hebben. Maar... Ja, maar ik uh, kan natuurlijk nu mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Uh, nou ja, goed. Eh... Uh, ze gaan eerst met de koppen tegen elkaar staan... en dan gaan ze een soort kwispelen met splitjes tegen elkaar aan. Dan spant het mannetje een draadje tussen twee voorwerpjes... twee opstaande dingetjes. En daar uh, deponeert hij een druppel sperma op met zijn penis... want dat hebben ze. Merkwaardigerwijs, maar dat hebben ze. En het wijfje uh, loopt dan over dat draadje heen... en stult haar geslachtsorgaan over dat druppeltje sperma heen... en zuigt het al dus op... En uh, wat ik er verder nog over kan zeggen... Hij heeft ja, ook... Nee, maar de, de vraag waar komen zilvervisjes vandaan... die is natuurlijk in, in de basis hiermee beantwoord. Uh, ja. Die komen ja, van dat, dat gespannen draadje. Dus dat komen van dat gespannen draadje. Maar het zijn ja. inderdaad hele primitieve insecten. Ze dragen ook nog kenmerken van duizend pootachtigen. Maar goed, dat, nee. dat voert te ver, denk ik. Maar Rob, weet je dan ook waarom we ze soms opeens in ons huis hebben? We hebben ze altijd in ons huis. Echt? Ja, ze zijn ook gek op papier. Oh. Het is de schrik van, uh, van iedere uh, museumhouder bijvoorbeeld. Oh. Oude boeken en zo zijn ja. er natuurlijk op. Maar stenen eten ze niet. Ik ben Ine wel benieuwd waarom je zoveel van zilvervisjes weet. Ja, ik ben. Zilvervisjes uh, leraar biologie geweest. Oh. Het is een beetje mijn metje. Je weet niet nou, toevallig. Niet ik, uh... Ja, zeg het. Nee, je weet ook niet toevallig wat er gaat gebeuren als uh, Bert zijn poes voorstelt aan een wildvreemde gans. Uh, nee, oh. ik heb wel ganzen gehad vroeger. En ook wel eens een keer een kat, maar. Maar nooit de nee, combinatie. Nee. Nee. nee, sorry, daar weet ik niks van. Oké, okay, nee, het geeft niks, maar ik denk, ik probeer het nog even. Zeg, zeg hartelijk dank. Ik, vind het, okay. uh, ik vond het heel interessant. Hij heet ook suikergast. Ik weet niet of dat al gezegd is. Van een nee, dag, maar... maar dat klinkt logischer dan zilvervisje. Ja, oh nee, helemaal niet, want dat nee, is zilver. Nee, het is allebei, ja. Het is allebei logisch. Ja. Maar goed, ik wil even zeggen, stenen lust die absoluut niet. Nee, dat heb je drie keer gezegd, dus het is ja. wel belangrijk om te weten... dat we niet allemaal thuis ja, ja, ja. steentjes aan ze de zilvervisjes gaan vloegen. We lusten dat wat wij ook lusten. Maar, maar is het dan niet, want ik herinner me, nou, daarom dacht ik dat... ik herinner me dat mijn moeder echt helemaal flipte toen we ze een keer in de badkamer hadden... want die was bang dat er lekkage kwam omdat we zilvervisjes hadden. Nou ja, ze houden wel van vocht en van warmte. Dat ah. is wel zo. oké. Okay, dus, dus als je gewoon goed stookt en je hebt een vochtige ruimte... dan uh, zilvervisjes hebben wij allemaal in huis. Je ziet ze nee. alleen niet. Het zijn kinderen van de duisternis. Dat is zo, zo prachtig dat ik daar gewoon mee afsluit, Rob. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dag. Dag. Martin. Goeienacht. Goeienacht. Baghera van de chat. Ja, daar zijn we weer. Hè, ik ben blij dat je er bent. Dan kunnen we nog eventjes de openstaande zaken doornemen. Ja, maar de laatste drie bellers die namen al heel veel gas voor de voeten weg. Ja, dat is altijd zo, hè? Ja, ja dat is heel mooi. Ja. Um, even een paar aantellingen die vragen over de, wat moet je doen als uh, de hond in zijn pootje is gebeten. Nou, het antwoord luidt toch echt, ga naar de dierenarts. <lacht> um, ja, nou, ik had, wacht even hoor, want ik had een mailtje. Dan hoop ik dat ik dat eventjes snel kan terugvinden van iemand die zei van... Ja, luister, ik ben een uh, ervaren hondenbezitter... En ik ga dus niet met iedere schram of een kleine beet naar de dierarts. Christa schrijft dat. En dat, dat, dat is ook zo. Maar da daarom zeg ik ook, als iemand belt met een met verhaal over een hond... die zich niet lekker voelt en gebeten is... dan, ja, dan ga ik niet hier vandaan zeggen, joh, hou me lekker thuis. Maar zij schrijft wel advies dat als de hond niet ernstig gebeten is... dan inderdaad schoonhouden. En dan moet de hond niet zelf gaan likken. Dan moet je de haren rondom de wond even wegknippen, schrijft zij. Het pootje dopen in een bak met lauw water. Dus niet heet en niet. Koud, maar lauw. Uh, met een schep ouderwetse soda. En dan een kwartiertje in het uh, water als dat lukt. Uh, en anders deppen met een de schone doek die in zodenwater is gedoopt. En dat dagelijks herhalen. Kijk, dat is even goed. Na een week moet het er goed uitzien. Dan niet. Uh, zo niet, dan toch even naar de dierenarts. En uh, uh, ja, ik, nou ja, ik zeg dus. Als een hond zich echt niet goed voelt, dan moet je echt even naar de dierenarts. Maar dat zeg jij dus ook. Ja, ga door. Wat had je nog ja, meer? Ik, uh, heb je nog meer verwijzingen uh, Hoe krijg je die nou in Engels? Nou, mijn huis. Ja. Uh, nou, in principe. Als ik bij jou op visite kom, kan het dus zo'n beestje aan mijn jas zitten. En die kan dan zich bij jou en die kan zich daar dus, nou ja, je hoort al hoe snel ze voortplanten. Ja. Dus uh, ja, in principe het kan via een pakketje, via een brief, uh, via een pak folders kan het binnenkomen. Kijk. Het heeft dus niks met die te maken. Ja, als er papier lust, is dat heel logisch, ja. Nou, kijk, het prijsverschil van suiker, had ik ja. ook even inderdaad, dat is inderdaad de persing. En uh, ook de grootte van de korrel heeft daarmee te maken. Hoe groter de korrel, hoe grover die, uh, er zit meer lucht in, de, in het klontje. Ah, oké. Okay. Ja, ik kreeg ook veel mailtjes die zeiden, ja, uh, uh, uh, uh, som, soms zijn die duurdere klontjes ook groter. Maar dat, dat is hier niet het geval, want het was Kees opgevallen bij verschillende dozen suikerklontjes van gelijk ja, gewicht. Is... Dus dan maakt niet uit hoeveel klontjes erin zitten. Maar... Nou, meestal hebben we dat een keer met scouting uitlopen zoeken. Vonden ja. wel leuk, we hadden niks te doen. En dan blijkt toch het gewicht per doos te verschillen. Ah, als je ze allemaal gaat wegen, dan blijkt er natuurlijk nog altijd een marge te zijn. Ja. ja. Dus, uh, even kijken, want dan, dan hadden we, nou ja, wie schrijft het koningslied. Nou ja, iedereen mag teksten aanleveren. En Giesmeuws, Agda de Munnik en Daphne Dekkers, die gaan dan de teksten op rijm zetten. Oh, wat zou ik daar graag bij zijn zeg, als die met elkaar in de kamer zitten. Ik kreeg nog een mailtje van die schreef dat de keuringsleeftijd voor het rijbewijs verhoogd is van 70 naar 75 jaar. Dus dan krijg je pas later met de kosten te maken waar we het ja, over hadden. Dat, volgend jaar in. Zeg, uh, wat denk jij als je een wildvreemde gans bij een wildvreemde kat zet? Uh, ik denk dat dan uh, iemand met zijn pootje gebeten wordt. Ja, en dat er dan toch iemand naar de dierenarts moet, dat denk ik ook. Nee. Maar ja, wie het ja. is, dat weet ik ook niet zeker. <laughs> of het de kat of de gans is. Dankjewel, Martin. Graag gedaan. Tot volgende week. Dit was Nachtzuster. Goed. Tot volgende week donderdag. Dag. Goed.